En dat was one more time het eerste van de nummers die allemaal door van Morrison zullen worden gezongen. Het tweede nummer is evenals het eerste een eigen compositie van Van Morrison. If you and I could be as two